Zeven uur, dikte hard met het NOS-journaal. De Cubaanse president Raúl Castro wil de ambtstermijn van politici beperken. Politici op belangrijke posities zouden voortaan maximaal twee termijnen van vijf jaar mogen uitzitten. Dat zei de president op de eerste dag van het congres van de Communistische Partij, dat voor het eerst in 14 jaar weer wordt gehouden. Volgens de 79-jarige president zitten er te weinig jongeren op topposities. Enkele jaren geleden volgde Raúl Castro zijn broer Fidel op. Samen zijn ze in Cuba al 52 jaar aan de macht. Het driedaagse congres begon met een militaire parade. Daarmee werd de invasie van de Farkensbaai... door Cubaanse bannelingen herdacht, precies 50 jaar geleden. Gesteund door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA... deden Cubaanse bannelingen toen een mislukte poging... om het bewind van Fidel Castro omver te werpen.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 In Libië hebben troepen van kolonel Gaddafi gisteravond opnieuw raketten afgevuurd op de stad Misrata. Daarbij zijn volgens de opstandelingen minstens vijf doden gevallen. De stad in het westen van Libië is al twee maanden lang een oorlogsgebied. De opstandelingen vinden dat de NAVO meer moet doen om de 300.000 inwoners van Misrata te beschermen. In het oosten van Libië wordt vooral gevochten om Benghazi en Brega. Italië heeft de eerste tijdelijke visa uitgedeeld aan Tunesische vluchtelingen. Zo'n 25.000 Tunesiërs krijgen van Italië een visum... waarmee ze naar alle landen van het Schengengebied reizen. Enkele tientallen Tunesiërs stapten meteen op de trein naar Frankrijk. Frankrijk zegt alleen mensen door te laten met een paspoort... en een ruime hoeveelheid geld. Nederland heeft geprotesteerd tegen de visumverstrekking. De Vreemdelingendienst gaat extra controleren op Tunesische migranten. Als ze niet voldoende geld hebben, of niet de juiste papieren... worden ze teruggestuurd naar Italië. Mexicaanse militairen zeggen dat ze de lokale leider... van het beruchte drugskartel Los Zetas hebben aangehouden. De man zou verantwoordelijk zijn voor de moord op 145 mensen... die onlangs werden gevonden in een massagraf in het noorden van Mexico... bij de grens met de Verenigde Staten. Ook zou hij betrokken zijn bij de dood van 72 mensen... van wie de lijken vorig jaar augustus werden gevonden. Voor de moorden zijn al meer leden van het Mexicaanse drugskartel Los Zetas gearresteerd. De slachtoffers zijn vaak ontvoerde bus, buspassagiers. Los Zetas voert met andere drugskartels een bloedige strijd over de gunstige smokkelroutes naar de Verenigde Staten. Personeelsleden van een tankstation in Spijkenisse... hebben afgelopen avond een overvaller van 16 overmeesterd. De jongen bedreigde het personeel van het tankstation... met wat eruit zag als een vuurwapen. Toen het personeel hem overmeesterde, bleek het om een nepwapen te gaan. De politie denkt dat de jongen meer overvallen heeft gepleegd. Een week geleden werd in Spijkenisse ook al een jonge overvallen gepakt. Toen pleegde een jongen van 15 een roofoverval op een snackbar. Opnieuw is een Amerikaanse luchtverkeersleider tijdens een dienst in slaap gevallen. De man had nachtdienst op een radarpost in Miami. Er waren op dat moment twaalf andere luchtverkeersleiders aan het werk. Alle vliegtuigen zijn veilig geland. De man die in slaap viel is geschorst. Het is al de zevende keer dit jaar dat een luchtverkeersleider in de Verenigde Staten tijdens een dienst slaapt. De Amerikaanse overheid gaat daarom de werkroosters aanpassen om te zorgen dat mensen niet oververmoeid raken.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 Het weer en dan wordt een vrij zonnige lentedag vanmiddag in het binnenland Stapelwolken met kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden. Vanaf morgen blijft het droog en is het volop zonnig. Het wordt dan ook nog wat warmer met maxima in het binnenland rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de zondag. Het Anker. Ja, Goedemorgen luisteraars. En fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het ontbijtprogramma waarin Jeroen Snel of ik... iedere zondag een uh, inspirerende gast spreekt. En misschien met u lekker aan het wakker worden. Misschien met u uw het broodje aan het smeren. Een hele goede, goedemorgen nogmaals. Een Palestijn die het verhaal van een Jood vertelt. Dat is een contrast dat je niet zo heel veel ziet. Maar Kiva Alouch. Palestijn van geboorte, hij gaat dat wel doen. Hij is tv-maker en brengt deze week op moderne wijze. het leidensverhaal van de Joodse Jezus op de planken. Kiva, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Mooi dat je er bent. Dankjewel. Jij bent het projectleider van het project The Passion. Wat staat ons precies te wachten deze week? Um, een, um, een bijzonder evenement in Gouda op donderdag, witte donderdag waar we om uh, zo'n uurtje of half negen s'avonds live... op Nederland 3... Um, het bijzondere verhaal van Pasen vertellen. En dat doen we aan de hand van uh, Nederlandstalige popmuziek... met Nederlandse uh, artiesten. Um, het verhaal van 2000 jaar geleden... Uh, in een uh, modern jasje, zullen we maar zeggen. Um, op een uh, indringende manier... voor een publiek dat dat... Um, dat het verhaal niet meer kent. En jij zegt het publiek dat het niet meer kent. Maar is het een verhaal waar jij mee bent opgegroeid? Um, nee, het is niet een verhaal waar ik mee ben opgegroeid. Wel een verhaal dat ik wel ken. En, ja. um, um, um, um, um, en ook een verhaal dat ik um, al wel heel lang ken. Nog voordat ik zelf um, geloofde dat het waar was. Oké. Okay. Nou, daar gaan we straks eens even uitgebreid over praten. Maar eerst, ook voor de luisteraars, om je wat beter te leren kennen... geven wij het woord aan onze jukebox. Die stelt jou een aantal korte vragen. En het is altijd de kunst om daar kort op te antwoorden. En dan hebben we daar nog even over. Ik ga mijn best doen. Wat wou u als kind worden? Rijk en beroemd. Beste karaktereigenschap? Snel. Denkend aan Holland, <laughs> um, weilanden. Beste karaktereigenschap, um, poe, um, slim. Denkend aan Holland, <laughs> zie ik weilanden. Ja. De jaren 50 apparaten. <laughs> Wanneer heeft u voor het laatst iemand beledigd? Oeh. oeh, oeh. Uh, geen idee. Bent u ijdel? Ja. Meest inspirerende persoon. Mijn vrouw. Wat is de grootste luxe in uw leven? Een eigen paard. Zo, ja dat heb je af en toe met die techniek, die wil dan af en toe wel eens even, even een tandwieltje overslaan. Ja, ik dacht dat... ook de eerste keer dat hij zich herhaalde, dat het maar aan mij lag. Maar, uh... Ja, dat is mooi hè, van techniek, dat, <laughs> ja. dat, dat soort dingen je doet. Dat gewoon. jij jezelf gaat twijfelen. Is dat ook de reden waarom bij de grootste luxe in je leven je maar niet voor een apparaat koos, maar voor je paard? <laughs> uh, dat is niet de reden, maar het bewijst wel dat ik gelijk heb. <laughs> maar wat is het uh, verhaal, een paard? Jij bent veel bezig met paarden? Ja, wij, wij zijn, mijn, mijn, mijn vrouw, mijn zoon en, en ik, wij, wij rijden heel fanatiek paard. Dus we hebben um, allemaal een paard. En, en ik realiseer me dat dat een, een ongelofelijke luxe is. En hoe komt dat? Ik bedoel, als je zegt fanatiek paardrijden... Dan, dan doe je dat elke dag. Elke dag? ja. En uh, in de bossen? Of is het ook nog wel met een wedstrijdelement erin? Dat is uh, in de bossen. En uh, sinds vorige week zondag uh, heb ik mijn eerste dressuurwedstrijd gedaan. En het is de bedoeling dat ik, dat ik ga springen. Dat ik springwedstrijden ga doen. Zo zeg. Dus dat is uh, ook trainen erbij nog. Naast het televisie maken. Ja, dat is elke dag, uh, elke dag druk in de weer. Zo. Nou, dat had ik nog niet achter je gezocht. Oefen. Achter al die, die, die snelle wereld van een televisie maken. Ehm... Um... Wij gaan even naar een stukje muziek luisteren en dan gaan wij verder... set was dat met de Hauser Building, een heel fijn, fijn plaatje... wat zo ongemerkt stilaan onder je huid kruipt, als je het vaak genoeg hoort. Uh, wij zitten in de studio met Kiva Alush En uh, wij gaan eens even ontdekken wie Kiva eigenlijk is. Kiva, jij bent, uh, je hebt een hele bijzondere naam voor Nederlandse begrippen... terwijl uh, misschien de luisteraar denkt, nou, daar zit een Nederlander die dat al jarenlang uh, is. Maar jij bent geboren in Palestina, in Nablus. Ja, klopt de westelijke Jordaan-oever. Wat moet ik me precies voorstellen bij die omgeving? Um, een bijbelslandschap. <laughs> bijbelslandschap. Um, Nablus is een Nablus is een, is, een, is een van de grote steden in de Palestijnse gebieden. Um, wonen denk ik inmiddels zo'n 300.000 mensen. 250 tussen 250 en 300.000. Uh, een, een stad die ligt tussen twee heuvels. Een soort van kom zeg maar, waar, waar, waar die stad in ligt. Um, en um, ik ben geboren op de, op de noordelijke heuvel. Uh, want daar staat het huis van mijn grootouders. Zegt dat nog iets van... Uh, is dat de goede of de slechte kant van de bloes? <laughs> The right side of the track. <laughs> um, nee, dat zegt het niet. Het zegt, het, het zegt alleen dat het uh, eigenlijk de buitenwijken zijn. Dus de, de oorspronkelijke stad ligt echt in, die, uh, in dat dal. Ja. Daar ligt de oude Medina, zeg maar. De, de, de oude historische stad. En die stad is zich steeds verder gaan uh, uitbreiden... en. Oh, oh. Uh, het bijzondere is wel is dat ik ooit hoorde dat toen mijn oma daarheen ging... want ze oorspronkelijk woonde de familie in, uh, uh, uh, natuurlijk ook niet binnenstad... Toen, uh, toen was ze bang voor, uh, voor spoken, geesten en andere enge dingen... want dat was echt de jungle, vonden ze. Dat was echt de wildernis daar op die heuvel. En dat mijn opa daar een stuk grond had gekocht... en in zijn pieren eentje naar huis ging neerzetten... Ja. Dat, uh, dat vond ze echt belachelijk. Maar dus velen zijn hem daarna gevolgd. En vele zijn hem daarna gevolgd tot mijn grote verdriet. Nu ben jij, volgens mij, je was een jaar of één... Toen, een jaar of één? een, een ja. jaar of één. Ja. Toen je naar Nederland kwam. Ben jij een kind van twee culturen of niet? Uh, dat heb ik nooit zo gevoeld. Omdat. Ik weet niet wat een cultuur is dan in dat verband. Uh, ik ben een kind dat van alles meekreeg. En. Um, uh, de, uh, sommige dingen hadden, mens, uh, hadden mijn vriendjes en vriendinnetjes, uh, die kregen dat niet mee. En andere dingen die zij mee kregen, kreeg ik ook mee. En dus, uh, nou, wat het voor ding? dingen zijn er dan? Nou ja, wij aten uh, anders thuis dan uh, mijn vriendjes en vriendinnetjes. En ik sprak er een taal bij. Dat was, oh, je sprak uh, dat was thuis Arabisch? Ja. En uh, is daar wel, uh, je ouders spraken die uh, Nederlands echt ook? ook? Ook. Nou, vooral mijn moeder. Mijn, mijn ja. vader werkte natuurlijk hard in de fabriek... en ja. had helemaal geen tijd om, uh, om Nederlands te leren... omdat hij in een omgeving verkeerde waar veel andere Ar Arabisch sprekende mensen waren. Maar mijn moeder was echt, uh, uh, echt de drijvende kracht in ons, uh, in ons gezin. Die sprak wel Nederlands. En bij ons thuis werd er, uh, werd er een soort... Uh, <laughs> bij ons thuis spraken we ingewikkeld, want mijn ouders spraken in het Arabisch tegen ons... en wij antwoorden in het Nederlands... Uh, en we verstonden elkaar prima. Ja, ja. Um, uh, dus dat is wat er met die, uh, met die taal in het gezin gebeurde. Heb jij nu, omdat je toch een beetje die, die nou ja, twee culturen hebt meegekregen... kan je ook met meer afstand naar de Nederlandse cultuur kijken? Um, ja, voor een deel wel. Voor, ik, ik, uh, maar ik weet niet of dat te maken heeft met het feit dat je... Die, dat je in twee culturen zou zijn opgegroeid. Ik ben sowieso iemand die zich makkelijker... of makkelijk uh, buiten een context plaatst. Ik ben graag een beetje raar en ik ben graag een beetje vreemd... omdat me dat de gelegenheid geeft om makkelijk uit een bepaalde context te stappen... en naar te kijken. En dat vind ik boeiend. En zo leer ik uh, ook zo'n omgeving kennen. Um, dus ik, kan wel, um, ik ben wel iemand die makkelijk uit Nederland kan stappen... en naar Nederland kan kijken... Als je dan naar Nederland kijkt, wat, is er iets wat je bijzonder waardeert? Iets, heel veel. Ik ben echt, um, ik ben uh, verknocht aan Nederland. Oké. Okay. Um, ik vind dat een, um, um, ik vind Nederland een, uh, een land waar, um, waar je heel veel ruimte hebt om te zijn wie je wil zijn. En um, um, tegelijkertijd is het ook een land. Waar iedereen zich tegen je aan bemoeit. Dus je kunt je goed en, en heerlijk aan Nederland ergeren. En ik eh, waardeer de, de manier van communiceren heel erg. Uh, uh, direct. Uh, uh, voor buitenlanders op het botten af. Ja. Uh, nee, dat vind ik wel, dat vind ik wel prettig. Uh, en, en niet zoveel plichtplegingen. Je bedoelt voor buitenlanders op het botten af, uh, vergeleken met andere culturen. Ja. Of, ja. En, en maar. Het debat rondom uh, buitenlanders, allochtonen, mm -hmm. is af en toe ook behoorlijk ver in Nederland. Er wordt gesproken dat mensen uh, met twee paspoorten. nou op zijn minst een gedeelde loyaliteit hebben. En geen volledige loyaliteit in Nederland. Ja, nou ja, dat is het dubbele aan Nederland. Dat een land is dat door de eeuwen heen. altijd een land is geweest dat te maken heeft gehad met, met, uh, met vreemdelingen. En. Uh, daar staan we heel dubbel in, want wij hebben die vreemdelingen... altijd verwelkomd als, uh, als ze geld opleveren. Maar yeah. uh, en... zo is je vader ook hierheen gekomen. Ja, die leverde geld op omdat hij heel <laughs> weinig kostte uh, als, uh, als, uh, als arbeider. Maar dat is, dat, is de, dat, dat is een beetje hoe we hier altijd tegen vreemdelingen aan hebben gekeken. En, en, en terwijl we al heel lang, even lang bekend zijn met het fenomeen uh, vreemdeling... Um, eh, houden we toch al uh, uh, heel lang vol dat we, geen, uh, dat we bijvoorbeeld geen migratieland zijn... of in elk geval niet willen zijn. Uh, te te tegen de stroom van de werkelijkheid in, zou ik bijna zeggen. Ja. Want uh, um, er komen jaarlijks uh, vreemdelingen ons land binnen. In de toekomst zullen we nog een nog grotere afhankelijkheid van vreemdelingen kennen. Uh, omdat e onze economie dat nu eenmaal nodig heeft... Um, maar wij uh, willen nog wel eens uh, ons hoofd stevig in het zand drukken en uh, denken. Uh, maar we willen al die rare mensen niet. Ja. Is dat dan iets dubbelhartigs van de Nederlander? Dat is iets dubbelhartigs van de mens. Um, uh, we zijn uh, uh, denk ik allemaal bang voor het vreemde. En allemaal uh, proberen we vast te houden aan een beeld dat we hebben uh, van, uh, van wie we zelf zijn. Um, ook al strookt dat niet met de werkelijkheid. Uh, ook al heeft dat in het geval van Nederland ook nooit gestrookt met de werkelijkheid. Dan nog houden we stug voel dat het in de jaren 50 allemaal geweldig was. <lacht> en dat we daar heel graag naar terug willen. Ja. Um, jij bent in een, uh, in een Palestijns gezin opgegroeid. Was dat ook een islamitisch gezin? Dat was wat je noemt een seculier islamitisch gezin. Wat, wat betekent dat precies? En dat betekent dat, uh, dat in naam... Uh, islamitisch was uh, maar in de praktijk uh, uh, afgezien van de hoogtijdagen niet heel veel aan religie werd gedaan dus het is meer dat je de cultuur hebt meegenomen ja en er werd ook wel over gesproken of er werd ook wel over, over religie gediscussieerd maar geen uh, dat, dat betrof nooit het gevoelsleven of, of uh, vragen uh, uh, uh, over wat geloof ik nou echt of wat is nou echt precies gebeurd en jij zei in de introductie van het gesprek al dat jij het geloof, uh, het geloof van het verhaal van Jezus, dat jij dat kent, dat geloof jij ook. Is dat een enorme breuk met jouw verleden dan geweest? Een enorme breuk met mijn atheïstische verleden. Want ik heb al eigenlijk in mijn vroege jeugd uh, uh, zelf heel uh, uh, nadrukkelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat ik, dat ik het niet geloofde. Okay. Uh, uh, en als Palestijn uh, kijk je om je heen en zie je dat uh, uh, het land waar je geboren bent, uh, uh, dat de hele geschiedenis daarvan doordrenkt is van conflict en dood en verderf. En uh, dat religie daar een belangrijke rol in speelt. Dus ik had als ja dat kan nooit goed zijn. Uh, en daar wil ik ook niks mee te maken hebben. Ik geloof het ook niet. En geloof is bedacht door mensen die bang zijn voor de dood. Ja. En bang zijn dat er niks is daarna. En dat is dan pech voor die mensen, want er is gewoon niks. En um, um, je leeft je leven, daar maak je iets moois van. En als je dood bent, dan ben je vormenvoer en voer en dan ja. is het klaar. Dus jij bent radicaal gebroken met, uh, met een religieuze achtergrond. Dan komt er een tijd lang van atheïsme. Als ik het zo hoor, heb je dat wel goed doordacht ook. Dan komt er ook weer een moment dat je toch besluit iets te gaan geloven. Ja. Ja. Is dat echt een moment geweest? Is dat een tijd geweest? Nee, het is geen... Wat je veel hoort van mensen die gaan geloven... Dat die op een nacht in een veld liggen... En een bliksemschicht komt. Dat heb ik niet meegemaakt. Maar wel dat ik iemand... Dat ik een collega leerde kennen. De man die in de praktijk... Nu in de uitvoering verantwoordelijk is voor de passion. Oh. Want de Passion wordt uh, geproduceerd door een, uh, door een uh, televisieproductiebedrijf. Dat is van een, uh, van een man, van Jacco Dormos. En die heeft de Passion naar Nederland gehaald. Uh. En daar werkte ik toen, uh, een aantal jaren geleden. En uh, ik werkte daar nog maar net als regisseur. En toen was er een bedrijfsuitje en... Um, ik viel met mijn neus in de boter. Ik zit aan een tafel en schuin tegenover mij zit hij. En ik had hem natuurlijk al in, in zakelijke zin een aantal keer gesproken. En ik zag hem zo zitten. En toen dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk wel gewoon een verstandige, leuke, uh, uh, hele hippe man. Ja. Um, ik ga het hem toch vragen. Dus toen een, een, een moment aanbrak waarop dat kon, zei ik... Hé, hey, luister eens, van die kerel die over water liep. Ja. Dat geloof jij echt? Want ik dacht, ja, dat kan toch niet? Het is een weldenkende uh, uh, een man, helemaal van nu. Uh, die gelooft toch niet in dat sprookje? En die zei ja. En dat was het begin van een hele reeks gesprekken en discussies. En, um, en, en op, op een gegeven moment zijn wij samen dat bedrijf gaan runnen. Heeft hij mij gevraagd om, uh, om, om dat samen met hem te doen. En uh, uh, werd de relatie intenser. En uh, uh, uh, uh, uh, de gesprekken intensiever. En zo ben ik langzaam... Uh, uh, ben ik langzaam in dat verhaal gaan geloven. Wat gek is, want hij is een, hij is een totaal ander mens dan ik. Ik ben ja. heel erg cerebraal. Ik doe heel erg alles met mijn hoofd. Ik beschouw de wereld vanuit mijn hoofd. en uh, uh, ben niet iemand die zeg maar, vanuit gevoel dingen nee. uh, uh, snel zal doen. En hij is heel erg intuïtief en instinctief. Maar er ja. zullen mensen zeggen... van, dat is juist dan bijna onmogelijk om te geloven... als je zo rationeel ja. bent ingesteld. Ja. Ja, um, Het uh, levert ook hele verhitte discussies op. Uh, maar uh, ik ben iemand die, uh, die, uh, die graag dingen uitzoekt uh, en, um, en dingen wil begrijpen. En, um, uh, en ik, ik kende de Bijbel al en ik kende al wel uh, de, uh, enigszins de kerkgeschiedenis. Dus ik ben daar nog verder ingedoken, nog meer gaan lezen over de Bijbel... over mensen die in die Bijbel geloven... En ik ben, uh, ik ben die hele geschiedenis gaan uitpluizen... van wat is er met dat christendom uh, uh, na de dood van Jezus gebeurd? En dat vond ik allemaal boeiend. En alles wat ik daarin tegenkwam was eigenlijk slechte reclame voor het christendom. Ja. Net zoals veel christenen en de gesprekken die je daarmee hebt niet zo'n goede reclame waren voor Jezus. Dus je moest voortdurend over een hobbel... die ik nu ook zie bij mensen die, die niet geloven... en die aan je vragen, maar waarom geloof je dan? Je hebt voortdurend discussies over menselijk handelen. Over wat christenen doen. Ja. En hoe uh, vervelend of abject of, of nou ja, wat dan ook mensen daarvan vinden. En die, en die koppelen dat, uh, die, die dat aan het verhaal van, van God. Ja, ja. Dat, uh, dat onderscheid moest ik ook uh, gaan maken. En... Uh, op een gegeven moment uh, heb ik, heb, ik, heb, ik heb eerst de vaststelling gemaakt... dat er een god moest zijn, dat er een schepper moest zijn. En toen ik dat had besloten, ben ik gaan kijken van... oké, okay, en welke, welke varianten zijn er dan mogelijk? En ik kwam toen tot deze variant, omdat ik dacht... Uh, um, uh, en dat was een wilsbesluit. Van, nou ja, deze, als er dan toch een god is, dan wil ik die. En dan besluit ik nu dat het die is. En wat gebeurde er toen? Want dat maakt volgens mij wel iets los in je leven... Ja, nou ja, aanvankelijk denk je, krijg ik nog hulp van een bliksemschicht? Ja, en die, die kan had je maar niet... eigenlijk wel willen hebben? Uh, nou ja, ik had ver verwacht dat ik er ook heel veel bij zou moeten voelen. Um, en terwijl ik daarop zat te wachten, uh, werd ik alsmaar kwaaier en kwaaier... omdat dat niet kwam. Uh, totdat ik me realiseerde, ja, maar zo doe ik de dingen niet. Zo ben ik niet gemaakt, zo zit ik niet in elkaar. En er zal een reden voor zijn. Ik moet dingen begrijpen. Ik moet het met mijn hoofd doen. Dus dat ben ik. Uh, daar heb ik me maar aan overgegeven. Dus ben ik het met mijn hoofd gaan doen. En toen was het inderdaad gewoon een, een, een wils besluit. Dan ga je nog. Uh, nee, dat ga ik zo vragen. Je bent wel bij uh, een hele christelijke omroep gekomen. Misschien ook wel een omroep die uh, verantwoordelijk is voor een gedeelte van de slechte reputatie van uh, het ja. christelijk geloof. Ja, ik zie het dan ook mijn taak om daar <laughs> alles recht te zetten. Nee hoor. Uh, uh, nee, maar ja. je bent wel onderdeel van het systeem uh, geworden. Uh, Nee, want zoals we helemaal aan het begin van het gesprek zeiden... ben ik iemand die regelmatig uit de context uh, stapt. Uh, dus ik ben voor een deel onderdeel van het systeem. Maar ik ben ook nog steeds iemand die daar uh, zo nu en dan besluit uit te stappen. En dan ook flink tegen het systeem aan gaat schoppen. En daar ook uh, uh, uh, uh, flink tegen schudt. Dus uh, ik ben dan wel een deel onderdeel van het systeem geworden. Maar ze zijn al niet van me af. Nee. De vraag die ik net inslikte... Uh... Jij komt vanuit een heel rationeel kader van er moet een schepper zijn, er moet iets zijn wat deze wereld aanstuurt. Ga je nu uh, een, een, eigenlijk een toneelstuk maken, waar het uh, de hart van het christelijk geloof klopt, maar wat een ontzettend persoonlijk verhaal is, en misschien ook wat het meest mysterieuze verhaal. Hoe ga je daar dan mee om? Dubbel. Want aan de ene kant is het werk. En uh, ben ik heel erg druk met uh, en, en, en niet alleen ik hoor, echt letterlijk honderden andere mensen, heel erg druk met dat van de grond te tillen... en zorgen dat aan de ene kant de operatie soepel verloopt... wat namelijk zo'n evenement in een live verslag daarvan is een enorme opgave. Dus je bent daar heel druk mee. En aan de andere kant ben je ook als uh, verteller, als verhalenverteller... want dat ben je als televisiemaker in, in veel gevallen... Uh, ben je druk in de weer met, oké, okay, hoe zorg ik dat op het juiste moment de juiste dramatische lading is? Hoe zorg ik dat het? Nou ja, denk je over dat soort ja. dingen na? En zijn we druk in de weer met dat, met, met dat, soort dingen? Dus dat is een belangrijk onderdeel van hoe je naar zo'n evenement kijkt. En zo nu en dan trek je jezelf aan je oren uit die context en zeg je weer tegen jezelf: wacht eens even en kijk eens even wat je aan het doen bent. Wat is dit voor? Uh, wat is dit bijzonder dat we dit verhaal vertellen? En snappen we het zelf eigenlijk wel, want we willen het aan mensen vertellen die het niet kennen. Maar begrijpen we zelf eigenlijk wel wat er aan de hand is. En dat, dat, dat moet je elkaar zo nu en dan even, uh, even vastpakken en, uh, en door elkaar schudden en dat tegen elkaar zeggen. Maar het heeft wel een plek in jouw hele rationele idee over hoe het geloof in elkaar hoort te zitten. Ja, het heeft een, een cruciale plek. Want het is het kantelpunt in het verhaal... Uh, het is uh, uh, het moment dat, uh, dat uh, uh, de relatie die uh, God met ons heeft voor mij begrijpelijk wordt. Omdat die dan gaat lijken op de relatie die ik met mijn kinderen heb. En dat was een belangrijk aspect voor mij om te begrijpen waar het in het geloof om ging. Daar gaan we zo nog uitgebreid verder over praten. Maar het is uh, alweer half acht. Het is tijd voor het nieuws. En dat wordt gelezen door Dikter Hark. Radio 1 het NOS-journaal. De Cubaanse president Raúl Castro wil de ambtstermijn van politici beperken. Op belangrijke posities zouden politici voortaan maximaal twee termijnen van vijf jaar mogen uitzitten. Volgens een 79-jarige president zitten er te weinig jongeren op belangrijke po politieke posities. Italië heeft de eerste tijdelijke visa uitgedeeld aan Tunesische vluchtelingen. Daarmee kunnen ze naar alle landen van het Schengengebied reizen. Enkele tientallen Tunesiërs stapten meteen op de trein naar Frankrijk. Dat land zegt alleen mensen door te laten met een paspoort... en een ruime hoeveelheid geld. In Ivoorkust heeft de leider van de partij van ex-president Bakbo... opgeroepen tot verzoening. Hij vroeg zijn achterban de wapens neer te leggen... en te accepteren dat de strijd verloren is. In Abidjan wordt hier en daar nog steeds geschoten.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 Vandaag net als gisteren, een afwisseling van wolken, zon, weinig wind en aangename temperaturen. In het noordwesten komt de eerste uren nog lokaal wat mist voor. In de middag kans op een lokale bui, maar voor de meeste mensen zal de dag er gewoon droog verlopen. De temperatuur komt uit op 15 graden in het noorden en 18 lokaal in het oosten of zuiden van Nederland. Vannacht is het wisselend bewolkt en droog, minima tussen de 3 en 5 graden. En daarnaast kan er weer wat mist ontstaan. Morgen ook een dag met zon en wolkenvelden. De buienkans neemt ten opzichte van vandaag verder af. En de temperatuur neemt juist iets toe. In het zuiden mogelijk 20 graden. Verder weinig wind uit het oosten tot zuidoosten. De rest van de week lijkt het zonnige en droge weer aan te houden. U luistert naar dit is de zondag op radio 1. Goedemorgen, fijn dat u uh, luistert naar Dit is de Zondag. Vandaag hebben wij uh, Kiva Alouche in de uitzending. Hij is de gast en hij is uh, bijzonder uh, en hij is inspirerend... wat wij altijd belangrijk vinden voor onze gasten... omdat hij de komende week uh, de Passion gaat neerzetten. En de Passion is een ontzaglijk groot evenement. Hij zegt net, er werken honderden mensen aan mee. Het gaat in Gouden plaatsvinden, Het wordt live uitgezonden op televisie. Wat is, uh, we hadden het net voor, voor de uh, uitzending over dat. Uh, voor, sorry, voor het nieuws hadden wij het over dat het paasverhaal een beetje het, het kantelpunt is. in het hele verhaal van het christelijk geloof. Is dat de, de boodschap die jij kwijt wil aanstaande donderdag? Um, uh, nee, want dat is een insiders-ding. Uh, Wat is dan het outsiders-ding? Uh, nou ja, de uh, uh, uh, uh, Passion is een, uh, is een evenement dat bedoeld is voor Nederland 3, dus voor de. Uh, gemiddeld iets jongere uh, uh, uh, kijker. Uh, die. Uh, veelal helemaal niet bekend zijn. met het fenomeen van Pasen. Het verhaal van Pasen. Uh, de, de meeste mensen in Nederland. Uh, denken uh, bij Pasen. aan uh, dingen die ik hier ook zie liggen. Namelijk nou, van die chocolade-eitjes. Ja. Uh, en als het een beetje mee zit, dan. Uh, uh, dan doen ze iets meer dan chocolade-eitjes. Dan uh, gaan ze nog echte eieren zoeken en verstoppen. En, um, dus het is een verhaal over eieren geworden. <lacht> uh, en um, um, dat, um, dat was het niet. En um, wat we met de Passion willen doen... is ze vertellen dat uh, Pasen gaat over een, uh, een man... die geen gewone man was. Um, die meer dan een man was. En... Um, dat die man bereid was om uh, uh, zijn leven te geven... om ervoor te zorgen dat uh, alle andere mensen uh, dat niet hoefden te doen. Het is een, uh, een, uh, een bijzonder verhaal. Uh, van verraad, van liefde, van hoop. Uh, en uh, een groot publiek bekendmaken met dat verhaal die vertellen dat er zoiets is gebeurd. Ja. Um, um, en dat Pasen daarover gaat. Dat het gaat over iemand die, uh, um, die iets radicaals zei... Um, die, um, die de gevestigde orde um, aanpakte. Iemand die um, revolutionair was... maar niet in, op een manier zoals we, dat, um, uh, zoals we ons dat voorstellen bij revolutionairen. Uh, dus niet met wapens, maar uh, uh, met liefde, met een knuffel. Uh, en die, uh, en, en, en die, uh, ja, dat is zo'n bijzonder verhaal... dat, dat we willen dat, dat mensen dat leren kennen. En daar hebben we een vorm voor gekozen die het binnen laat komen. Ja. Een, een, een, uh, uh, een vorm die het publiek wel kent... Dus je kiest voor de vorm die, die een publiek kent. Waar een publiek mee vertrouwd is. Waar een publiek zich bij amuseert. Waar een publiek een fijn gevoel bij heeft. En heel langzaam maar zeker wordt duidelijk dat die, die vorm uh, ook inhoud bevat. En dat die inhoud bijzonder is. Maar dit is. Uh, want je zegt wel van. Nou ja, dit is een vorm waar het Nederlands publiek uh, ervaring mee heeft. En die het wel kent. Het is nogal wat wat je gaat doen. Want het is een gedeelte toneelstuk. Er zijn gedeeltes film. Uh, want. Geen film, hoor. Dus is geen film. Ik nee. dacht dat er ook fragmenten... Uh, werden ge uh, getoond. Oh, kleine stukjes. Uh, nee, maar het is wel iets... waar ook het publiek heel erg bij betrokken is. Het, het theater gebeurt helemaal om hen heen. Ja. In een stad. Ja. ben ik nog niet heel veel heen geweest in mijn jeugd. Nee, nee. Nou ja, maar in, in die zin heb je gelijk. In die zin is het heel bijzonder. Ook, ja. ook als televisie-evenement... Ja. is dit een heel bijzonder evenement. Ehm... Um, M maar daar maken we gebruik van dingen die mensen wel kennen. Van popmuziek, van een optreden, van een drama, van theater, van vijftien van, um, uh, camera televisieregistratie met helikopters. Die, die, die, die, uh, die dat filmen. Um, dus dus echt, er gaan nu ook. Er gaat het straks over Gouda? Ja, die laat, die, die laat van alles zien. Um, uh, kortom, je maakt gebruik van, van de media en de technieken van nu om een om een om een, um, op een dramatische manier te vertellen uh, uh, wat er gebeurd is. En wij maken daar gebruik van de, van de technieken... en van het vakmanschap dat we hebben... Om, uh, om, iets, uh, om iets spectaculair neer te zetten. Omdat we willen dat die mensen onder de indruk zijn. En uh, we ze onder de indruk laten zijn... Uh, met een verhaal dat wij, uh, uh, dat wij al 2000 jaar uh, ja. heel erg indrukwekkend vinden. Hoe moet iemand nou uh, donderdagavond van het plein aflopen... Of de televisie misschien uitzetten. Wat, wat moet daar gebeuren? Wat moeten ze voelen? Um. Je mag er één kiezen, want het is volgens mij, er gaan duizenden mensen kijken. Nou, er zijn twee dingen belangrijk. Uh, bij, bij, uh, uh, uh, uh, toen we met dit project begonnen dachten we... er zijn twee dingen die we willen. We willen aan de ene kant de mensen die uh, het verhaal niet kennen... Op een, uh, op, een, uh, op een fijne, op een leuke manier kennis maken met dat verhaal. Uh, op zo'n manier dat ze niet meteen de televisie uitzetten... of denken, oh dat is voor die christen daar heb ik niks mee te maken. Dus vandaar dat we voor deze vormen kiezen. Uh, die zullen het verhaal horen zoals ze nog nooit eerder hebben gehoord... Uh, op een manier die ze hopelijk aanspreekt. Aan de andere kant willen we, vind, zou ik het ook leuk vinden als gelovigen... die het verhaal wel kennen... Uh, er uh, geïnspireerd worden om op een andere manier... met een andere bril op, dat verhaal tot zich, uh, tot zich te nemen. Dus voor mensen die het niet kennen... een hele uh, uh, uh, uh, boeiende manier om er kennis mee te maken. En voor mensen die, er, die het verhaal wel kennen... een inspiratie om uh, vanuit een ander perspectief naar het verhaal te kijken. Wat ook heel verrijkend kan zijn. En als dat gebeurt, als niet-gelovigen na het zien van die uitzending denken... oh, dat, dat is boeiend, daar wil ik misschien wel wat meer van weten. Uh, en in elk geval een positieve associatie mee hebben, dan zijn we geslaagd. Ja, maar dat is voor mij nog... Te vaag. Ik vind het Nou, niet vaag, maar wel abstract. Wat moet, er, wat, wat moet je voelen? Moet je geroerd zijn? Moet je blij zijn? Moet je kwaad zijn? Wat... Al die dingen. Al die, die dingen. Ja, want al die dingen gebeuren. Al die dingen, daartoe word je... Uh, daar, dat is wat het verhaal met je doet. Je wordt, je, je wordt geroerd op het moment dat... Uh, um, um, um, dat je ziet hoeveel uh, Jezus uh, voor de mensen over heeft. Je, je wordt kwaad als je het verraad meemaakt. Je, uh, je, je schaamt je als je ziet hoe Petrus uh, eerst roept dat hij uh, Jezus nooit zal verraden of nooit zal verlogen. En hem dan vervolgens wel verlogen. En je, je bij jezelf gaat denken. Ja, dat zou. Ik ben misschien wel meer zoals die Petrus dan ik wel zou willen toegeven. Kortom, er zit in dat verhaal van alles. Er zit uh, wat ik net al zei: liefde, verraad, hoop. Uh, dus je, ben, je wordt kwaad, je raakt ontroerd, je uh, uh, wordt verdrietig. Uh, en ik wil dat, dat iedereen al die dingen voelt. Het zou kunnen zijn, en dat, dat hoor je hier en daar ook wel... als mensen zeggen, eigenlijk, eigenlijk is het een beetje te veel glamour... Voor, voor het paasverhaal. Want het paasverhaal gaat niet over glamour. Nee. Um, zo zie ik dat niet. Ik zie het ook niet als, als, als glamour... Um, maar we hebben wel gebruik gemaakt van dingen die, uh, die in het hier en nu... voor mensen die niet geloven, belangrijk zijn. Uh, uh, of men, die, die mensen uh, in het hier en nu heel erg aanspreken. En we hebben die route gekozen, omdat we willen dat het aankomt. Kijk, preken voor eigen parochie, ja, daar hoef ik geen... Uh, uh, uh, het verhaal vertellen aan mensen die het al kennen... Ja, vind ik niet boeiend. En... Uh, uh, uh, dat ja. gebeurt al op tal van manieren. En die mensen uh, worden elke keer weer geraakt. Ik, voor, ik vind het boeiend en ik vind het fantastisch boeiend... als televisie, een massamedium. Als je, als je daar niet een, een verhaal vertelt dat iedereen wil horen... en waar iedereen op zit te wachten en van denkt... ah, daar ga ik me eens fijn mee amuseren. Nee, zo'n medium wordt fantastisch, wordt geweldig... op het moment dat je zegt, ik pak een moeilijk verhaal. Iets wat niemand door de, stro, dat bij niemand door de strot krijgt. Nee. Dan ga ik een vertaalslag in vinden. En als ik die vertaalslag gevonden heb, dan bereik ik die mensen wel. Dan Krijg ik het, dan, dan krijg ik het wel zover dat mensen kennis willen nemen van dat verhaal. En, en dan is televisie geweldig. En dat, daar is de passion het meest, meest fantastische voorbeeld van. Dat is voor mij de reden waarom ik televisie wil blijven maken. Ik wil alleen maar televisie maken als ik te maken kan hebben... met een moeilijk verhaal, een lastig te verkopen verhaal... en dat ik daar een vertaalslag voor moet vinden... dat we een manier moeten vinden om dat te verpakken en herpakken... Ja. en op zo'n manier doen dat ik er een grote groep mensen... een enorme groep mensen die niet op mijn verhaal zitten te wachten... Dat die dat verhaal tot zich nemen. En, en, en de passion is zeg maar. de kroon op 25 jaar televisie maken. Ja, ja? Ja? Ja. Dat is het allerlastigste verhaal. Van de een, een of andere ik rare vent. Hey. die zegt. Weet je wat, maak mij maar dood. en dan is de rest vrij. Wat? Hè? Nou, dat is toch een lastig verhaal, lijkt ja. mij. in het hier en nu. Nou. Ja, want jij hebt ook ooit als een keertje. een, een misverkiezing voor gehandicapte mensen georganiseerd. Dat vond ik ook al een lastig verhaal. Ja. Maar dit is echt het summum. Ja. Een lastig verhaal is er niet. Nee, nee. Is dit enthousiasme? Want ja, mensen... Je kan gelukkig ook terugkijken op de webcam... want het vuur en de passie waarmee je spreekt... Dat, dat spat er vanaf, dat is mooi. Is dat die passie die jij ook in jezelf hebt... is dat ook de manier waarop je die enorme sterrenkast bij elkaar hebt gekregen? Want daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar Thomas Bergen, Doe, Frank Lammers, Siep van de Kast... Uh, het is niet zijn achternaam, maar ze <laughs> kennen we kennen hem allemaal wel. Siep, de zang van een kast. Heb je ze ook met dit verhaal uh, kunnen overhalen om mee te gaan? Ja, nee, ja, ja, niet, niet ik zelf. Uh, de, de, de, de man, wiens namelijk eerder noemde, Jacob oh, ja. Dornbos... de producent uh, van i Media, is een man die... Uh, die uh, als het om dit soort dingen gaat, ook heel erg gepassioneerd is. En dat is niet een gewone producent, want die wil ook alleen maar... televisieprogramma's maken als, als hij zijn hart erin kan leggen. Uh, en dat is een meester in het, uh, in, in het mensen enthousiasmeren... voor een verhaal waar ze ook niet op zitten te wachten. Um, hij is ook de man die bijvoorbeeld Zoekt God produceert. Oh, ja. de serie Met Gordon Zoekt ja. God en in het verleden, Catherine. En daar legt hij dezelfde passie in om, om, om mensen... Um, om mensen uit te dagen om, uh, om in zo'n verhaal te stappen. En dat heeft hij met, met de Passion ook gedaan. En zo heeft hij die sterrenkast bij elkaar uh, geharkt. Ja. ja, want even over die sterrenkast. We kunnen een stukje luisteren. En ik geloof dat dat van Doe is. Ik kijk even naar de technisch. Ja. Dit is een uh, kort stuk uit de generale repetitie. Dit gaat Doe uh, zingen aanstaande donderdag. Mm -hmm. Is dit... Uh, hey, ja, dat wil ik vragen. Over welke acteur die meedoet of welke artiest? Waar ben je het meest enthousiast over? Ja, over, over welke niet. Het is... Uh, um, het zijn... Um, uh, namen waar je met recht trots op mag zijn. Met nou. Mensen die wat hebben met het geloof, maar ook ja. mensen die dat minder hebben... en die, die geboeid zijn door het verhaal. En ja, als, als Erik zegt, van het, ik vind het gewoon een mooi klassiek verhaal. Ja. Um, dus dus de, ik vind ze allemaal wel heel boeiend... Wat wat ik, uh, wat ik leuk vind is, is dat die, die cast, die, die hoofdrolspelers... Dat zijn, dat zijn namen van formaat. Maar uh, uh, het leuke is, is dat ook voor vrijwel elke bijrol... vrijwel elk figurantenrolletje... Uh, daar zijn ook, uh, die, die worden ook vervuld door prominenten. Dus ik raad de kijker aan uh, en de, de luisteraar raad ik aan om naar Gouda te gaan. En als hij niet naar Gouda gaat om thuis op donderdag om half negen televisie te kijken ja. en goed op te letten. Want um, als, um, als je naar de discipelen kijkt... die uh, bij, uh, uh, uh, uh, bij en rond Jezus lopen... Ja. dan uh, zijn dat allemaal mensen die we zouden moeten kunnen kennen. Heb je een tipje van de sluier? Um, nou, denk eens aan... Er uh, zijn, zijn grappige mensen, zoals bijvoorbeeld de directeur van de EO je Lok, die loopt mee. En uh, de, de hoofd- of eindredacteur van de RKK, Leo Feijen... die zitten er met z'n tweeën in. Pardon. Maar um, uh, er zitten acteurs uh, lopen ertussen. Uh, uh, presentatoren, uh, die, die lopen ertussen. Uh, let op uh, als je uh, verkopers ziet, snackbarhouders... mevrouwen die uit het raam hangen... Um, politiefunctionarissen. Um, Alles wat daar rondloopt. Criminelen. Dat zij... Ja, dat zijn allemaal mensen die je die, die, die, die kan kennen. Dat die zijn kanker. allemaal uh, ook prominente Nederlanders. En dat is het bijzondere, dat je ziet dat, ze, er, er, er, dat, dat mensen zich voor vaak niet langer dan vijf seconden in beeld uh, bereid waren om, uh, om mee te doen. Ja. Omdat, ze, omdat ze het zo'n bijzonder project vinden. Zo'n uh, uniek uh, uh, uniek evenement. Ja. Uh, dat ze eraan mee willen werken. Nou was er ook hier en daar wel eens wat kritiek. Ook op sommige van de hoofdrolspelers. Het laatste was, uh, was Siep. Die uh, nou ja, een vervelend incident heeft meegemaakt. Ja. Maar een nachtje in de cel heeft moeten doorbrengen. Vanwege vermeend huiselijk geweld. Hoe ga je daarmee om? Uh, ook weer op twee manieren. Uh, enerzijds... Um, in, in professionele zin schrik je uh, schrik je natuurlijk uh, rot als er dat soort dingen gebeuren. Dus ben je bezig met wat is er nou precies aan de hand? En is er een hoop geregel en gebel en gedoe? Ja. En, uh, en, uh, en, en tegelijkertijd realiseer je uh, je... Ja, um, um, um, uh, um, het onderstreept weer... Um, dat we allemaal mensen zijn um, en um, um, uh, dat we allemaal worstelen met dingen in het leven. En dat we elke dag weer dingen tegenkomen waar we uh, mee moeten leren dealen. En dat, maar waarom, waarom schrik je dan zo erg als je dat hoort? Nou ja, omdat je dan denkt: Oh, iedereen gaat hier moeilijk over doen. Dus we krijgen hier, hier komt, hier komt pers op. En ja. uh, dit, moeten we dan weer, dit moeten we dan weer uitleggen. En hier moeten we dan weer wat van vinden. Dus als je een evenement organiseert, of als je wat dan ook organiseert, dan heb je daar een planning bij. Ja. En, een, en die planning die, die loop je af. En uh, een week voor uh, live gaan uh, wil je geen gedoe. Nee, Maar jij zegt ergens ook van: Het, het, het past misschien ook wel een beetje bij de, de passion. Ja, de persie gaat over een perfecte man. Uh, ja, als je, uh, alles vergeleken met die perfecte man blijkt gebrekkig. Uh, dus er gebeuren ook dingen die, uh, die, uh, uh, met ons die niet, uh, die niet zo perfect zijn. Uh, dus ja, hoe gaan we daarmee om? Uh, we proberen dat zo snel mogelijk uh, te regelen. En, uh, uh, en te zorgen dat we... Uh, dat. We de oog op de bal houden, zoals in Amerika zeggen. We keep our eyes on the ball. Dus we proberen gewoon weer snel te zorgen dat alles loopt zoals het moet lopen. En als er dan kritiek komt, bijvoorbeeld uit de meer traditionele kerken. Die hebben ook in Gouden zich ook geroerd. Hoe reageer je daar dan mee? Daar reageren we mee door... Ja, sorry, reageer je op. Ja, nou... Wat doen we dan? Nou? In eerste instantie uh, uh, vinden we, vind je dat jammer. Omdat je denkt: uh, uh, maar dit is toch een heel bijzonder verhaal en we willen daar mensen mee bereiken. Uh, daar. daar, daar uh dat, dat, dat is wat we ermee willen. En we zijn ervan overtuigd dat wat we doen uh, goed is. En uh, we willen. We, we, we, onze passie zit er helemaal in om, om dat verhaal. Uh, over het voetlicht te krijgen. En als. Uh, en, en, en kijk, het punt is: ik kan me heel goed voorstellen. dat er, dat er groepen zijn. Die, uh, die, die, die het niet met ons eens zijn. Uh, die daar heel anders tegenaan kijken, die vanuit de traditie en vanuit hun gevoel. Uh, uh, op een hele andere manier dit verhaal zouden willen vertellen. Dat, dat respecteer ik. En uh, uh, uh, ik hoop ook dat die mensen dat uh, uh, vooral zo blijven doen en daar, uh, um, nou ja, daar hun, hun uh, geloofsgevoel in kwijt kunnen. Maar wij aan onze kant zijn samen met een, uh, een, een grote groep mensen die aan deze, aan, aan deze productie werken, ervan overtuigd dat dit een dat dit een bijzondere kans is. Dat het een bijzondere, een, een bijzondere manier is om, uh, om mensen te bereiken... om mensen kennis te laten maken met dat verhaal. Ja. Um, en daar hou, hou, hou ik dan aan vast. Aan het feit dat dat, uh, dat, dat de, het doel is, dat dat de beweegreden is. Dat paasverhaal verhaal dat is uh, ook de inspiratie geweest... voor onze Dichter bij de Zondag. Dat is Paul Borggeven. Dichter bij de Zondag. Palmpasen 2011. Toen Jezus bij de put sprak met de vrouw... op de plek die later Bloes zou heten... wie van beiden had daar kunnen weten... dat er zo weinig veranderen zou. Nog steeds is het heilig land gespleten... blijven mensen de oude wetten trouw. Terwijl God niet woont, op een berg of in een gebouw. Alleen inhoud, niet vorm, wordt vergeten. Nu en hier na 2000 jaar alles mag, bulderen even hard de stenen krachten die de onschuld vrome en plechtig slachten. Hoe snel gaan de meningen overstag? Telkens opnieuw. Wat was te verwachten van een dwaas op een ezel zonder gezag? De bevrijder of koning voor een dag? En nooit woorden die zekerheid brachten. Kiva, wat vond je van het gedicht bij de zondag? Mooi, mooi en waar, uh, en hè? Ja, wat vond je er waar aan? Um, nou, wat, ik, wat ik er heel erg waar aan vond, is dat vormnoord uh, dat, uh, uh, wordt vergeten, maar inhoud wel. Ja, ja, dat schreef ik ook voor mezelf op. Het ja. Ja. is echt een. Um, dat klopt. Dat klopt. Ja, ik kan er eigenlijk niet meer over uit nee, mee dan nee, we uitgebreid dat dat het over klopt. gesproken. Hij heeft het ook weer over Nablus en over je jeugd. Vind jij het zelf een, een contrast dat jij als Palestijn het verhaal van een Jood gaat vertellen? Um, mm, nee. Omdat ik. Uh, omdat ik denk dat Jezus meer is dan. Uh, een Jood. Hmm. Um, um, maar het is wel iets waar ik. Uh, uh, uh, uh, wat ik uh, wo uh, worstelwaardig vind, zeg maar. Het dus is wel iets wat ik lastig vind, en wel waar ik mee, uh, mee worstel. Want dat, dat, tot dat geloof komen is nog één ding, en dan vervolgens mee mij... leven is het tweede. Uh, en dat is als Palestijn niet eenvoudig, uh, omdat ik, uh, ik worstel voortdurend met dingen die in de Bijbel staan over dat land en over uh, het volk Israël, en, uh, en wat ik daar dan uh, van moet vinden. Dus uh, nee, het verhaal van de Jood Jezus vertellen vind ik niet zo lastig. Maar ik uh, uh, vind het wel lastig om met Joden of Israël uh, meer, uh, meer specifiek om daarmee, um, om, daarmee om, daar, om daar dingen van te vinden. Uh, in het licht van het geloof. Omdat die Bijbel gaat over dat. Ja. Die, die Bijbel is eigenlijk de avonturen van, uh, van het volk Israël. Ja. En uh, daar staan allerlei dingen in. En God vindt allerlei dingen van, uh, van dat volk Israël. En ik vind dat lastig. Ja, want je zit bij de EO. En daar hangt toch ook nog wel een pro-Israël sfeer in de gangen. Hoe voelt dat? Heeft je het idee dat je een onderdeel bent in een soort... Nou ja, ideologisch-politiek spel? Nee. Nee. nee, en ik, word, uh, ik heb ook niet het gevoel dat ik bij de EO nou, uh, dat ik daar word, uh, um, dat ik voortdurend wordt aangesproken op, uh, op, uh, op wat er daar op dat moment of op dit moment uh, gebeurt. Um, en um, um, nee, dus dat speelt geen enkele rol in mijn, in mijn dagelijkse werk. Maar je bent uh, wel laatst weer voor de EO in Israël geweest. Mm -hmm. Omdat je de presentatie deed van de Pelgrimscode. Ja, daar uit, was ik ook uit... eindredacteur van. Ja. In Israël presenteerde Marion. Uh, nee, niet ik, maar um, je hebt gelijk. Ik was nee, de je was niet Sorry, ja, je hebt gelijk. Maar je was, bent wel met de crew meegegaan in Israël. Ja, ja en, en, en, en doordat... B uh, presentator Manuel Vendenbogh ziek werd ja. uh, uh, uh, aan het eind van de aflevering drie. Uh, uh, toen we uit Turkije vertrokken en naar Syrië gingen. Heb ik toen wel een aantal afleveringen de presentatie overgenomen. Omdat niemand naar Syrië kon komen. En Marion heeft toen we Israël bereikten de presentatie overgenomen. En Daardoor kreeg elk land zijn eigen gast hier, Precies. gastvrouw, dat was het idee. Ja. En ik haalde even de landen door elkaar. Maar hoe was het om toen als Palestijn met, uh, met, met de EO-crew daar rond te reizen? Um, dat was boeiend. Want ik ben natuurlijk wel vaker uh, daar geweest... en uh, ook wel vaker met een crew. Maar dit uh, um, uh, voor het eerst met zo'n grote crew. En uh, uh, ja, het is altijd boeiend... omdat ik, ik, in mijn paspoort staat dat ik in Nablus ben geboren. Dat betekent dat er geen ontkomen aan is. Elke Israëlische douane-functionaris uh, of uh, politieagent... weet dat hij met een Palestijn te maken heeft. Ja. Um, en toen er geregeld moest worden dat we dat, we dat land inkwamen, um, kreeg ik in Syrië te horen dat, we, dat, ik, mijn, uh, dat ik via een aparte uh, grensovergang uh, moest gaan. Uh, omdat dat uh, nou ja, nu eenmaal de regel was of zo. Het ja, ja. was wel weer tekenend, want dat is wat ik voortdurend meemaak. Als ik naar Israël ga, dan word ik, altijd, um, dan word ik er altijd uitgepikt... en dan moet ik altijd via... Ik word altijd langer ondervraagd. Ik, moet altijd, um, um, uh, ik krijg altijd niet wat speciale behandeling. Yeah. Um, dus mijn gezin um, moet altijd op mij wachten. Um, uh, of mijn collega's die met me meegaan. Omdat ik, uh, uh, omdat ik uh, uh, even wat uh, special treatment krijg. Ja. En in dit geval uh, heb ik er toen op gestaan. Uh, uh, toen, het, uh, me, toen we met de pelgrimscode gingen. Om met, uh, met de crew mee te gaan. Ik, het is zoiets van ik laat mij niet... Uh, ik laat mij niet uh, door een, ik laat me niet naar een andere grensovergang uh, 100 kilometer verderop dirigeren... om daar uh, naar uren in de zon te gaan staan. Ja. Uh, dus ik heb erop gestaan en uiteindelijk is dat gelukt. En uh, Ik ben toen uh, keurig behandeld. En, uh, to, uh, uh, in mijn jeugd uh, werd je nog echt uh, neerbuigend en beledigend uh, als, uh, als vee uh, uh, die grens overgejaagd. Ja. Tegenwoordig uh, uh, uh, uh, doen ze ook bij Israël uh, en, en ook de Israëlische functionarissen... iets meer aan PR, dus ze zijn wat, uh, wat, wat beleefder geworden. Ja. Kiefer, we moeten alweer naar het gastenboekje. U loopt er bijna het einde. Elke ochtend uh, krijgt uh, de gast in dit zondag uh, het gastenboek. En wat heb jij in je gastenboek geschreven? Ik heb opgeschreven... Uh, een goed ontbijt, een mooi woord en een fijne rit. Op het paard. Juist. <laughs> En dat is, uh, dat is dus jouw ideale zondag? Ja. Mooi. Wij gaan zo naar vroege vogels toe. En uh, ik heb volgens mij het genoegen met Janine Ambring. Ja, Janine Ambring. Dat klopt, goedemorgen. Ja. Ja. Zometeen uh, praten wij onder andere met Bart Knols. Hij uh, heeft een malaria stichting opgericht. Hij wil malaria de wereld uithelpen. Ja. En we waren gisteren natuurlijk bij de manifestatie tegen kernenergie. En zometeen ook antwoord op de vraag... welk ei kun je nou het allerbeste eten met Pasen? Kijk eens nou, dan aan. wat denk je? Ik heb geen flauw idee. Nou, welk ei zet je op uh, tafel met tafel? Uh, uh, Een ei. Nou, dat is dus misschien helemaal niet zo'n goede keus. Oh, nou, we gaan, gaan het zo allemaal horen bij Vroege Vogels. Dit was Dit is de Zondag. Bedankt voor het luisteren. En wilt u het gesprek naluisteren, wilt u het gedicht lezen... dan kan het op de website eo.nl slash zondag. En straks Vroege Vogels. Het zijn piepkleine koraaleilandjes gelegen in de Indische Oceaan. De Onbekend, maar van ongekend belang in de wereldpolitiek. Betrokken bij militaire activiteiten in Somalië, Eritrea, Kenia... Iran, Irak, Syrië, India, Pakistan. Luister vanavond naar de documentaire Pottenkijkers Ongewenst. Toenet, pagapau, Over eilandjes die begin jaren 70 met harde hand werden omgevormd... tot een Brits-Amerikaanse legerbasis. Alsof je zomaar weggestreept kunt worden uit geschiedenissen. Vanavond, 9 uur, de Chagos Archipel in Holland Dok Radio. Radio 1, het nieuws... Van alle kanten...